Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen zijn slecht in het herkennen van zeldzame kankersoorten. Een op de drie mensen met een zeldzame vorm van kanker krijgt de verkeerde diagnose... en wordt in eerste instantie met bijvoorbeeld een zalfje of een dieet naar huis gestuurd. Bij een op de tien duurt het zelfs een jaar voordat ze naar het ziekenhuis worden doorverwezen. De club die opkomt voor mensen met kanker trekt nu aan de bel. Elk jaar wordt bij tienduizenden mensen zo'n zeldzame variant gevonden zoals galwegkanker en vulvakanker. De overlevingskans is een stuk lager dan bij kankersoorten die vaker voorkomen. Vrouwen in Breda die op straat worden nagesist of gefloten of een nare opmerking naar hun hoofd krijgen kunnen nu naar een speciaal meldpunt stappen. Eline heeft het ook vaak genoeg meegemaakt. Het gebeurt echt op elk moment, op elke dag, op elke plek. Uh, we denken altijd dat de publieke ruimte eigenlijk van iedereen is. Maar als vrouw of iemand die buiten de norm valt, weet je wel dat dat niet het geval is. De gemeente wil met een meldpunt onderzoeken hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt. Rond deze tijd begint de zaak die winkeliers hebben aangespannen tegen de staat. Ze willen weer helemaal open en zeggen dat dat veilig kan. Nu mogen ze maar beperkt open met hooguit twee klanten per verdieping. Welkom to Friday's Euromillions draw en UK Millionaire Maker. Tonight's jackpot is an estimated 180 million pounds. Ja, Ongerekend 210 miljoen euro stond er op het spel bij een Britse loterij. Rachel van 19 zat er helemaal klaar voor. Ze speelt al een tijd mee met zeven getallen en ze kon haar geluk niet op... want precies die getallen werden getrokken. Maar van de prijzenpot krijgt ze geen cent. Toen ze de loterij belde om het bedrag te innen... bleek dat er net deze keer iets mis was gegaan met de automatische betaling. De Britse Nationale Loterij wens het teleurgestelde meisje nu... veel geluk bij toekomstige trekkingen. Het weer, het is bewolkt. Alleen in het noordoosten en zuiden wat zon. Later steeds meer regen. Weinig wind, graadje of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB...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 Goedemorgen in Zandvoort. Wij gaan vandaag Goedemorgen Zandvoort presenteren vanuit de studio aan de Tolweg. Het is 6 maart 2021 en wij gaan praten met burgemeester David Molenburg. Die zit al aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Daarna uh, praten wij met meneer Poster. Hoe is het nou met meneer Poster? Bekende Zandvoorter die van alles gedaan heeft. Over het tweede uur komt wethouder uh, Gert-Jan Bluis. En er zijn heel wat ideeën ingediend uh, op het Corona Herstelfonds... Vanaf uh, de ondernemers tot burgers tot koninklijk Koninklijke Horeca Nederland. En dan daarna apotheker Hans Mulder. Hoe zit het nu met uh, de apotheek in deze drukke tijden? En hoe werkt de medicijnkluis? Als afsluiter praten wij met Leo Miezenbeek. Er zijn twee plannen ingediend over de, uh, het Raadhuisplein in Zandvoort. En uh, daar is nogal wat over te zeggen, vinden hij en Peter Tromp. En we gaan horen hoe, uh, hoe het zit en wat hij daarvan vindt.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 Uh, um, u bent voorzitter. Wat, wat vond u daarvan? Nou, kijk, t, um, even voor de techniek van een vergadering mag elke um, fractie in de gemeenteraad mag een motie indienen. Uh, en soms zijn dat moties over hele kleine dingen en soms gaat het over vrij grote onderwerpen. En in dit geval ging het over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Um, en dat is toch echt wel een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. Dus um, ja, uiteindelijk is het ook een beetje in je rol als voorzitter van hoeveel ruimte geef je.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 een zoekopdracht heb lopen op Google. Ja. En daar zoek ik dagelijks op, op Zandvoort. En als je dan dingetjes dingetje ziet wat in Zandvoort gebeurd is, dan wordt het meteen uitvergroot tot dan de Leeuwarden, Courant, Limburg, <laughs> Courant. Want, ja. dat, want dat is het is nieuws. Het is inderdaad zo. Als je kijkt uh, als het mooi weer wordt en er staan drie auto's in de file, dan staan hier alle uh, uh, uh, landelijke nieuwszenders al. En de laatste was RTL weer op bezoek. Zet ik zei tegen nieuws, verzin nou eens even iets. I I i's Iets anders. anders, weet je ja. wel. Ik bedoel, ga naar Berg aan Zee. Of, uh, prima dat jullie weer hier staan. Maar, ja, maar dat is, is weer... niet interessant, dat is het probleem. Nee, maar Sonsford is natuurlijk ook geweldig. Ja, ja dat, dat, dat, dat sowieso. Ja. Maar, uh, vorige week was er toch een hele grote reportage over, uh, over Scheveningen. Dus de aandacht gaat toch ook een beetje Tot. naar ja, andere uh, dingen dat, toe. Dat komt omdat wij het hier relatief goed geregeld hebben. En daar ben ik heel eerlijk in. Als je, dan, uh, maar goed, daar kunnen we het lang over hebben. Kunnen we heel veel veren voor uitdelen, maar dat gaan we dus niet doen. Um, want daar is ook natuurlijk het nodig over te zeggen. Uh, ik heb uh, het bord zien staan alvast en er staat nu over je fiets op slot. Maar ik neem aan dat, dat er nu al staat voor eventueel mooi weer en uh, misschien gaat er wat open. Nou ja, we hebben um, natuurlijk, we houden rekening met alle scenario's. En even voor het beeld, uh, er wordt nu alweer uh, van alles gelekt en gesproken vanuit Den Haag... over welke maatregelen wel of niet <coughs> versoepelen. We weten één ding zeker, het wordt gewoon... Straks weer mooi weer en daar komen heel veel mensen deze kant op. Um, dus we zijn ook echt bezig op alle fronten. Zowel verkeerstechnisch als met de politie, als met handhaving. Hmm. Om te kijken van hoe kunnen we die, um, die toeloop die er ongetwijfeld uh, aan gaat komen... hoe kunnen we die in ieder geval opvangen. Um, en daarbij houden we inderdaad ook rekening met de verschillende scenario's. Wat er wel en niet open kan. Hmm. Over het algemeen uh, eh, zeggen we iedereen is welkom om naar het strand te gaan hou je wel aan de regels. En op het moment dat wij echt merken dat het gaat uh, uh, te ver... en ja, dat kan per persoon verschillen wat je daarvan vindt... Ja, dan hebben we inderdaad ook maatregelen klaar liggen. Maar we hebben ook vorige zomer gezien dat elke maatregel die je neemt... bijvoorbeeld om verkeer te beperken... ook heel veel negatieve uh, uh, neveneffecten heeft. Mm -hmm. Over uh, reacties op uh, allerlei dingen die, uh, die gedaan zijn van op coronamaatregelen... komen we straks even over te spreken. Cor, hebben we nog een passend muziekje? Ik heb al een uh, passend muziekje, denk ik. tweede gedeelte van Goedemorgen Zandvoort... praten wij nog steeds met burgemeester Molenburg. En we hebben een stukje gedaan... over uh, de deregulering. En een stukje over coronaperikelen, waar we het ook weer een beetje oppakken. Uh, er, he, u heeft een interview gegeven... op 25 februari... over terughoudendheid... over het openen van terrassen. En dat u dat uh, niet lokaal geregeld wil zien... maar landelijk. Uh, ziet u daar dan wildgroei in? Van uh, Scheveningen doet dit... en Zandvoort doet dat... Nou, dat, dat hebben we vorig jaar gezien... dat het heel lastig is dat als de ene gemeente... of de ene veiligheidsregio iets zus aanpakt... en de andere zo... dat dat onmiddellijk tot allerlei terechte discussies leidt... bij ondernemers die zeggen van... hé, hey, maar daar mag dat. En daar. Dus ik bepleit sowieso dat, het echt, dat we zoveel mogelijk uitgaan... van uniforme landelijke regels... ter voorkoming van allerlei... nou ja, ongewenste neveneffecten. Hmm. Dat bijvoorbeeld ook op het moment dat ergens... in een bepaalde plek heel veel soepelheid is... dat daar een enorme toeloop ontstaat. En die discussie over die terrassen... dat, dat heeft mij wel ge geërgerd dat dan uh, collega burgemeesters gaan roepen ja de terrassen moeten open. Nou ik noem dat uh, de categorie uh, iedereen elke dag gratis bier. Uh, je kan dat roepen, mm. maar je weet dat het toch niet gebeurt. Mm. Het wordt in Den Haag besloten. Dus toen mij die vraag gesteld werd, zeg ik van kijk wat mij betreft uh, ben ik er hartstikke voor dat we zo snel mogelijk weer naar versoepelingen gaan en naar een, een heropening. Maar wel onder reële omstandigheden en laten we echt met elkaar afspreken... dat we dat gewoon landelijk uh, doen ja. uh, en niet de ene gemeente uh, voor zich, iedere gemeente voor zich. Nou, daar zit uh, genoeg logica in. De uh, dag daarna heeft u een brief geschreven naar de horecaondernemers... en daarin uh, concludeert u dat uh, toch wel uh, wat regels rondlopen... die uh, zich niet aan, uh, aan de Zandvoortse landelijke regels houden... Het um, gaat over muziek over terrassen en dat er uh, ineens in één zin staat dat we toch gaan handhaven. Um, was u het zat of constateerde u dat er te veel misbruik werd gemaakt? Nou ja, goed, even de, de bewoordingen die je gebruikt, die laat ik even voor, voor, voor jou. Um, nou, waar het, waar het heel simpel om gaat, is dat we hebben uh, de afspraak dat je mag aan takeaway doen. Hè? Dus je mag afhalen en, uh, en dat mag meegenomen worden... Nou, en natuurlijk ontstaan daar situaties... dat mensen dan even blijven hangen. Maar we zagen wel dat dat op bepaalde plekken... Uh, steeds meer op een normale exploitatie begon te lijken. En nogmaals, het zijn mensen gegund dat ze naar buiten gaan. Het zijn ook de ondernemers echt gegund... dat ze gewoon op die manier geld kunnen verdienen. Dat, dat, dat, ik ben heel blij dat dat ook kan. Hmm. Dat het niet één ge, grote desolate uh, bende is. Maar op het moment dat we dan zien dat er een situatie ontstaat... dat bijvoorbeeld de muziek wel heel hard gaat... en mensen heel erg op elkaar gaan kluiten... En, ja, dan is het wel... Belangrijk om even dat signaal af te geven... en te zeggen van vrienden, prima... maar ter voorkoming van het feit... dat we misschien andere, strengere maatregelen moeten nemen... hou je alsjeblieft wel aan de regels die we hebben afgesproken. En ik snap dat het moeilijk is. En het is moeilijk voor de bezoekers. Het is moeilijk voor de ondernemers. Het is ontzettend ingewikkeld om in deze tijd... ook nog uh, te, te kunnen en blijven ondernemen. We hebben ook gezegd van nou ja, uh, hou je eraan. En op het moment dat we echt constateren dat het uit de hand loopt... dan treden we ook handhavend op. Dat doen we liever niet... Nogmaals, we willen echt uh, de ruimte geven die er is. Maar we gaan er niet overheen. Er is een grote gunfactor uh, van de gemeente uit naar, de, naar die ondernemers. Um, is het ook de, de ondernemers, het zal wel zijn verantwoording zijn. Hè? Er staan 200 man op je terras, maar hoe krijgen die dan weg? Nou ja, goed, het, we hebben ook meegemaakt dat echt ondernemers uh, uh, ons gebeld hebben... en gevraagd hebben, kunnen jullie ons helpen om hier te reguleren? Mm -hmm. uh, en dat is wel zoals het zou moeten... En op dat moment zijn politie en handhaving er naartoe gegaan. En hebben mensen gelukkig gewoon kunnen aanspreken. Dus dat heeft zonder enige vorm van dwang of, of, of, of wat dan ook hoeven plaatsvinden. Ja. En dan luisteren mensen ook en dan ja, verspreidt het zich weer. Nu um, is het toch gebeurd dat een strandpachter een, uh, een, een, een sanctie heeft gekregen. Um, daar is ongeveer uh, drie kantjes Facebook aan, uh, aan besteed. U bent een beetje de kop van Jut aan het worden. Uh, in een eergesprek hebben we wel eens uh, daarover gesproken. Van ja, ik laat het van mijn rug afgrijden. Maar vind je die ontwikkeling toch niet een beetje, uh, een beetje zorgelijk? Dat, dat, er wordt maar wat op dat Facebook gekwakt terwijl iemand gewoon zijn werk doet. Ja goed, kijk, nogmaals als burgemeester ben ik gewend dat, dat er uh, af en toe iets over je ja, ja. komt. Daar, daar, uh, daar ben je ik zou zeggen, uh, voor opgeleid en ook gepokt en gemazeld in. Ik vind alleen de toonzetting die veel op Facebook uh, gehanteerd wordt... ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de gemeente... ten opzichte van de politie, ten opzichte van handhavers. Ja, en als ik even kijk, die handhavers doen hun stinkende best. Die doen enorm goed werk. Ze zijn echt voor ons de handen en voeten om de boel beheersbaar te houden. Ja, en hou je dan alsjeblieft een klein beetje in... op het moment dat je daar uh, tekeer over gaat. En nogmaals, het is vaak de toon en het gemak... Uh, waarmee dingen de wereld ingeslingerd worden... waarvan ik zeg, nou, denk er eerst even over na voordat je het opschrijft. Ja, het zijn meestal van die one-liners. De gemeente is, ja. de handhaver is, de burgemeester doet dit niet. Ja. Die nou, kant het, gaat een beetje op. Het, het, het, het, het is niet gefundimenteerd. Het is daar en daarom gebeurd. Dus wij vinden dat. Ja. Ik zat laatst te denken, dat, dat is heel erg het woordje gewoon. Dus mensen zeggen van ja, maar je moet gewoon dit. Of je moet gewoon dat. Maar in deze tijd is niets gewoon. Nee. We hebben met een, met een hele bizarre set maatregelen te maken. Een hele onvoorspelbare situatie. En over alles wordt heel goed nagedacht. Mm -hmm. um, en ja, niets wat we doen uh, is niet onderbouwd. Of, uh, maar alles wat we doen is wel in ongewone omstandigheden. U volgt het nieuws. U bent redelijk uh, in de loep van de burgemeesters. Uh, verwacht u nog wat volgende week? Um, nou ja, het, wat ik het lastige vind is dat er voortdurend van alles vanuit Den Haag uh, onze de kant uh, overkomt. Wat ik wel zie is dat natuurlijk die samenleving in toenemende mate zegt van ja maar uh, kunnen we toch niet wat versoepelen, mm. kunnen we toch niet wat meer ruimte krijgen. Die, die roep is er echt um, ja, en ik denk dat dat vanuit Den Haag niet uh, ongehoord kan blijven en tegelijkertijd is er wel heel veel zorg over het feit dat ja, de, de besmettingen toch weer uh, oplopen, dat we toch weer met variaties te maken hebben. Maar het is wel en ja, daarom, hè, dat de hele tijd wordt dat woord perspectief genoemd. Mm. Het is wel ontzettend belangrijk dat we um, ja, echt nadenken... over welk perspectief bieden we, op welk moment kan wat. En ja, ik heb het volste vertrouwen dat dat vaccinatieprogramma... nu ook gewoon heel goed op, uh, op gang aan het komen is. Kom maar een spoednikje. Ja, het maakt mij niet uit wat ze in me sluiten, nee. als het mij helpt. Um, en um, ja... En ik, ik hoop oprecht dat, we, dat, dat, dat dat vaccinatieprogramma... dat dat nu zo snel opgeschaald wordt... dat we dat, we dat, dat we ook inhalen... dat we hier gewoon een relatief normale zomer kunnen mm. hebben met elkaar. Nou, zie je in, in de Kamer... Uh, je ziet eerst de druk opgebouwd worden... de horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, enzovoort, enzovoort. Dan zie je de, de, In de Kamer zie je dat een beetje kenteren. Uh, zou die druk groot genoeg zijn om iets, iets te beslissen? Of, of houdt men de voorzichtigheid van het RIVM in? Ja, ik denk dat, dat uh, terecht er nog heel goed gekeken wordt... naar he, wat betekent mm -hmm. het, het, het, het versoepelen en uh, wel, ja, welke ruimte kun je bieden. Uh, en ik heb echt wel vertrouwen in het feit... dat daar uh, op een heel goed niveau naar gedacht, uh, over gedacht mm -hmm. wordt. Tegelijkertijd, ja, je ziet wel dat die samenleving... echt wel uh, behoefte heeft aan, aan meer ruimte. En ja, ik ben blij dat ik uh, niet in de Haagse schoenen sta... dat ik die besluiten hoef te nemen. Maar... Um, ik behoor we wel tot de categorie die zegt... begin nu al echt perspectieven te bieden wanneer kan wat. Ja. We kunnen redelijk voorspellen hoe die vaccinaties op gang komen. Je kan nu ook de effecten zien wat dat betekent. Ja. We zien dus nu al in de bevolkingsgroepen die gevaccineerd zijn... dat het aantal uh, besmettingen en zeker ook het aantal opnames... sterfdecijfers enorm gedaan. aan het dalen is. Dus dat, die voorspellingen die, die worden steeds beter. Ja. U kunt nog een premier doen uh, vandaag. Ja, ik, ik kan melden dat wij uh, uh, eind maart uh, openen wij hier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 Uh, die locatie is straks in principe gewoon uh, de, de doelgroepen worden, ja, voor worden één uh, benaderd, en, hmm. en ja, die locatie wordt op die manier ingezet. Oké, okay, nou daar zijn we dan uh, aardig mee op de weg. En uh, voor de duidelijkheid, die locatie is aan de tolweg. Aan de tolweg, ja, Op Een groot stuk wat vroeger gasfabriek heette. Ja. En nog één item heb ik uh, te bespreken, en uh, dat zijn de verkiezingen. Um,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 Echt uh, dat je niet helemaal open kan. Dat ja. zou toch uh, wel raar zijn. Telling, uh, die, die gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat, moet dat nog steeds met de hand? Ja. ja, <laughs> nee. ja. nee, dat is allemaal dubbel gecontroleerd. Dus dat is uh, allemaal zeer zorgvuldig. Uh, dus ik verwacht in ieder geval... Ik ga uh, die dag alle stembureaus langs. Maar ik verwacht dat het een, uh, een, <kliek> een, een, een, een misschien zelfs een, een vroeg in de ochtend wordt... voordat ik uh, <laughs> <laughs> uiteindelijk... Mijn uh, onder de uitslag kan zetten. Al die stembussen worden leeggegooid ja. in de hal van het uh, raadhuis. En dan gaat iedereen uh, sorteren. Ja. <laughs> nee, het is in dit geval in de maar uh... <laughs> Dat is groot genoeg. Ja. <laughs> nou, dat, dat geeft dus wel een logistiek probleem. Want je moet wel de ruimte hebben om uh, ja. te kunnen werken. Ja. Mensen lopen uren met zo'n uh, ja. zo mondkapje op. Nee, dus ook groot respect voor iedereen die, die, dat, uh, die dat werk doet. En uh, die ook echt uh, op die basis gewoon uh, uh, ons ondersteunt. En dan volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Klopt. Dat, uh, dat gaat ook nog wat worden. Merkt u al dat de partijen uh, zich al een beetje aan het settelen zijn? Nou, je ziet natuurlijk dat, dat uh, partijen zich profileren. En, uh, en dat is ook mooi. Want dat betekent ook dat, uh, dat langzamerhand... Ja, er zichtbaar wordt dat er weer wat te kiezen valt... Um, en ja, de ene partij doet dat uh, met allerlei ludieke acties... en de andere partij die, uh, is heel erg bezig met, uh, ja, ja. met de... Dus ja, ik ben er heel blij om. En ik, uh, ik, ik verheug me ook op het, uh, op het proces in de richting van de verkiezingen. Want dat is toch uh, het feest van de lokale democratie. En ik ben ook echt heel benieuwd. Ik, ik hoop oprecht dat uh, ja, partijen ook echt met goede kandidaten uh, komen. Uh, dat er voldoende ook echt die oproep doen... van als je iets vindt en als je een mening hebt... Ja, de politiek is uiteindelijk het hoogste, hè? De, de raad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de gemeente. Dat is gewoon de baas van de gemeente. Mm. Dus als je invloed uit wil oefenen, kan dat daar. Um, en gelukkig zijn er heel veel mensen die ze daarvoor inzetten. Um, maar ik, en ik hoop echt oprecht dat, uh, dat, dat ja, er voldoende mensen zijn die dat willen blijven doen. Ja, dat hopen wij voor een uh, CFM ook, omdat er natuurlijk altijd leuke debatten gevoerd worden. En dat, is eigenlijk, dat moet een live ding zijn. dat, uh, dat, dat gaat op, op streaming gaat dat niks worden. Nee. We zijn er doorheen. Ik uh, mag u hartelijk danken voor uh, dit uh, gesprek. En tot nu toe hebben we het technisch uh, goed volbracht. Ja, dat is een, een unicum. <laughs> is een Bedankt, Cor. <laughs> <laughs> nou, Cor, die kijkt een beetje vreemd, Maar meestal als de burgemeester op visite is, gaat het technisch fout. De vorige keer hebben we tien minuten zitten wachten op verbinding, geloof ik. Maar ja. deze keer is het gelukt. Dank u wel. Bedankt. Ons uh, laatste gedeelte van uh, Goedemorgen Zandvoort... en dan wordt het waarschijnlijk ook Goedemiddag Zandvoort... over het uur heen. Uh, in de rubriek Hoe is het nu met... praten wij met meneer Eggy Poster. Meneer Poster, goedemorgen. Goedemorgen, meneer zonneweld. Ik zet u even wat harder. Dan kan ik het een beetje beter verstaan. Uh, een Zandvoort die uh, uh, aan van alles heeft uh, meegedaan in Zandvoort. Wonende aan de boulevard. U geniet nog steeds van het uitzicht? Ja, dagelijks. <laughs> um, u bent nu al een tijd in, uh, in rust hè? en uh, daarvoor bent u uh, redelijk actief geweest in allerlei uh, uh, zaken, zoals u bent ook voorzitter geweest van de tennisclub, u bent redelijk verbonden geweest met de Koninklijke HFC, uh, ja. de Sportraad CFM. Om uh, bij het begin te beginnen, uh, hoe was het bij de tennisclub? Nou, tennisclub, die weet ik ook, dat heeft Mijn vader aan de oprichting, en, uh, is het met een stel andere mensen begonnen met tennis hier in een zon. Wordt in de bij de, de schelp. Daar lagen twee baatjes en daar die, uh, en er zijn toen na de hand de mensen die uit India terugkwamen daargerust. Ze hebben we daar een uh, logies gekregen en die zijn toen na de hand uitgeworpen over heel Nederland. En toen was meneer Bauers wordt de directeur daarvan dat. Ze, van van de schelp. En ze hebben ze gevraagd of je tennisbaan mochten gebruiken. Uiteraard tegen betaling van een bepaalde uur. <güls> nou, daar hebben, we, daar hebben we een paar jaar gezeten. En toen kwam het, vrijdus, het, het, het, het stuk terrein bij de, bij de Kermen terzijde. Het is nog steeds van de Kermen, maar ik weet mogelijkheid om dat te huren. En sinds 1953 zitten we aan de Kermenweg in Zandvoort. En dat gaat heel goed, want zoals u weet zal we dit jaar landskampioen geworden. En ja, dit jaar hadden we even nog steeds niet, maar er worden wel iets georganiseerd. Maar ook dat we echt weer een weekend krijgen, dat is nog onbekend, maar dat horen we binnenkort wel. En er komt gelukkig een nieuwe sportschool. En daar staat Sanders echt ons verlegen. Dus dat komt er nu ook aan. Het ziet er weer positief, natuurlijk. Ja, die... Die tennishal komt nu uh, zeg maar, naast de vooral op het stukje uh, waar al getennist wordt en waar gehandbald uh, werd. Ja. Is dat een goede locatie? Ja, ik nee, denk nou, ja, Je kan niet meer weer je auto's dan wel kwijt. En ik uh, ga je auto ook op uh, diverse plaatsen kwijt. Dus het lijkt me ideaal uh, ja de plek eigenlijk je hoeft niet door door door je kan gewoon via de console en dan de weg zeg maar naar zuid in. en ja dat afslag naar de hele de, dan, de dan kom je vanzelf bij, bij, bij de ten, bij de tennisclub ja dan kom je ook een beetje in het in het sportgebied van, uh, ja, ja, van Zandvoort. Je voetbal, ja voetbal en golf alles is daar ja ja en een beetje golf mm -hmm. Ik ben zelf een lid geweest van de Kenmer Golf County Club? Ja, dat ben ik nog steeds. Nog hè? steeds lid? Ja, uh, ja er gebeurt niet zoveel op het ogenblik, hè? Nee, nee, ik wil ook niet spelen op dit nu, dus dat, dat komt dat er goed uit, maar hè. <laughs> ik, ik, ik ben nou, altijd een county-lid, dat je gewoon een soort T-lid bent eigenlijk, mm -hmm. want ik speel niet meer, hè? Want je weet, je, je kent mijn persoonlijke omstandigheden, ik ben niet erg snel ter been. Nee, maar de, de, de golfclub ligt nu een beetje stil omdat er allerlei ja. coronamaatregelen zijn. Dat geldt voor, voor de golfbaan in het, in het circuitterrein natuurlijk ook. Uh, ja. Over dat terrein gesproken, u bent ook lid van de sportraad geweest een hele tijd. Ja. Toen is dat toch ook al te sprake geweest? Ja, want toen was het dus ja, het, het grote probleem is, het zou mooi zijn als je weg het, het, het helemaal helemaal slaan. Het booggetrokken worden, mm -hmm. achter het terrein van de kermen. Maar ja, dat ligt erg gevoelig, het beschermde gebied. En de kermen voelde ook niet veel, om een stukje te verkopen daar. Dus er zou nog een lange strijd worden, het zou natuurlijk een ideale oplossing zijn. Maar ik, ik weet uit het goede bron, dat ze daar niet staan te trappen, verkopen aan de gemeente... Nee, toch, uh, toch zijn er alle initiatieven die die kant op gaan, hè? Uh, uh, de ondernemers... Uh, de... Vereniging Bedrijf Terrein Noord... Die, die, die wil daar ook heel graag heen. Ja. Uh, er wordt een er wordt woningbouw gepleegd. Dus eigenlijk is, is er een beetje noodzaak toe. Dus uh, zou men de me kunnen overwegen... dat toch uh, te verkopen? Nou ja, we hebben natuurlijk ook... en dat vergeet je wel mensen. het beroemde trein had je het park Kors verloren. Dat mm -hmm. ze er ook aan. Nou, dat heeft ook, er zijn al vele dingen op, op, op, op het stuk gegaan. En nu, dat we dat gaan afstaan aan de gemeente Zandvoort. is nog een, een groot raadsel. Dus we kunnen het afwachten. Maar ja, alle projecten zullen wat duren wat langer. hè? <laughs> ja. Daar, daar, daar raakt u wel een politieke uh, uh, snaar aan. En, uh, we gaan volgende week weer commissievergaderingen doen. en dus daar ook weer een toekomstig plan. Uh, uh, Openbaren waar we het nog over gaan hebben straks. Um, ook Ko koninklijke HFC. Ja, nou, ja, ben, ben, ben, ben, ja. nu is het natuurlijk niet te stil, maar gaat gelukkig weer op komende week. <tie> en dan kunnen we kunnen daar weer natuurlijk scheelt bescheiden wel een uitje nee, elke week. Ja, nou, u bent uh, vaste gast op de businessborrel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat hoef je. En wat, wat beleef je daar zo op zo'n borrel? Ah ja, er zijn altijd gastsprekers. Dus als we het doen het ene in de, de, dus de middenmaat... van september tot, zeg maar, tot eind mei... En dan in de zomer uiteraard wordt er nauwelijks gevoetbald... dus dan wordt het niet gedaan. En dan krijgen we een gastspreker... want de hele we dan bijna gewoon heel Nederland. En uh, dat, dat is enorm succesvol. Maar het uh, is dus wel een, een grote moeilijke punt... om elke keer weer sprekers uit te nodigen. En ze doen het bij WC bijna allemaal op ProDeo... En dat is natuurlijk ook een uh, uh, mooi mo iets, maar ja, daar komt ook een generaarij aan. Nee, uh, de HSV die, uh, die gaat verbouwen? Ja, ja een heel, heel nieuw clubhuis, ja. En uh, die gaat nu samen met een andere club, uh, als er weer gevoetbald mag worden? Nou, het is zo, SCH. Dat mm -hmm. was ook, ook, ook een grote club, maar het Nederland aan aardig weggezakt. Die uh, zitten dus altijd al in heemsteden. En die, de vlak naast de, de hockeyclub Allianz. En dat groeit als, als een ding. Is. Dus die, we hebben uitbreiding nodig. En wij hebben niet zoveel treinen op, maar we hebben zo'n mm -hmm. THB, dat ligt aan de eind van de Rondweg. Daar is ruimte voor, daar kunnen ze de jeugd bij ons spelen en ik bij ons trainen. En dan krijgen wij als tegenbestaande versie, ja, die hebben nog wel een prachtig eerste veld voor de eerste, want die in derde klas speelt, om de wedstrijden van de AOC tijdelijk te spelen. Vanwege het bouwen van het clubhuis, dus kunnen ze worden ze niet gehinderd door allerlei extra omwegen om, om, om, om maken of wat dan ook, om bij het veld te komen, om het clubhuis neer te zetten. Dus het is gewoon een, uh, in goede vriendschap doen we dat. Wij nemen die jeugd op. We hebben genoeg trainers voor. En dan uh, komen die bij ons uh, trainen. Nou, nou dat, uh, dat doet uh, in goede harmonie. Ja. Uh, ja, ik ja, wil ja. terug naar de radio, want daar bent u natuurlijk ook uh, redelijk betrokken bij geweest bij uh, ja. ZFM. Hoe, hoe lang is dat wel niet geleden? Nou, dat heb ik gedaan van uh, 2002. Tot, zeg maar, 2011. Ja, ne negen jaar gedaan, ja. Klopt, hè? Ja. Dat, was, uh, dat was natuurlijk ook een, een heftige tijd, hè? Er is van alles gebeurd. Ja. Uh, zijn er zijn ook nog leuke herinneringen aan, Sierven. Ja, ja wil, uh, het gebouwtje waar we hier zaten, dat was altijd nog van uh, Leo. <lacht> uh, Leo komt zeggen, hij erom. Ja. En die... Uh, die wilden daar niet verkopen, want ze hadden eigenlijk een hele plan van wat hij had over het gastafplein. Maar ja, dat heeft ook allerlei omstandigheden veranderd. En dat kon er toen van, van, van, van een fantastische prijs, voor nul zeg maar, ja. van hem overnemen. Dat maakt natuurlijk hier los, want het was proces 7000 euro per, uur per maand. Die, dat, die viel van ons af. Dus we kregen net de, de kosten. voor konden elektra. Maar goed, die viel ook wel mee. Mm. Dus toen werden we werd, werd wat gezonder benden. Ja. We, we kregen een beetje meer geld. Daar je hebt gezien al die lokalen in uh, dat toch vrij groot was. is nu ook praktisch weggevallen. Heepsteden En uh, we hebben ook nog bloemen een keer allemaal dus in, in, in, in zwaar weer. Maar gelukkig is het nog steeds. Dankzij... Vooral moet ik zeggen, Rob. Ja, nou, er, er wordt heel hard gewerkt door de, door de vrijwilligers. En ja. uh, nu, nu is er dus weer een, een, een dispuutje over Radio 105. Hoewel de gemeente alweer uh, netjes gekozen heeft voor CFM. Dus dat gaat ook wel goed komen. Ja. Uh, in uw uh, uh, laatste paar jaren actief als uh, OPZ. Ja. U bent natuurlijk eigenlijk een, een VVD'er, als ik het goed gezien heb. Ja, nou, ik kom uit de CDA-resten. En, uh, en ik... Ik zat niet in de politiek, dat ik ooit door de twee mensen was Leo Heidel en de architect, weet je ook weer, die zondag, op de Corsair staat woonde, mm -hmm. bij de opwinding van, van de D66. Dus het eerste politieke ding heb ik meegemaakt bij D66, in 1967. Hebben we hebben hier ook afdelingen zonder gekregen, die na de rond met, met, met, met, met volgen opstaan wel is gebleven. Maar gelukkig nu in de laatste jaren weer... Floreert dus wat dat betreft. Uh, is, is het wel gelukkig. Nee, dus, uh, daar heb ik natuurlijk voor de VVD vier, vier jaar in de Raad gezeten, 98-2002. En voor de OPZ acht uh, jaar. Ja, dus ja, totaal heb ik. Uh, 16 jaar in de politiek gezeten. Nou, dat is toch een hele, een hele, hele zit. Mm. Uh, op, ja. op het laatst liep het wat verkeerd, geloof ik. hè? Ja, ja, ja. Er waren geloof 30 mensen die kandidaat waren om, om, om lid te worden van, van dingen van, van, van OPZ. Mm -hmm. Nou, die lijst kwam het is makkelijk tot ja, de ruime keus. Maar ja, het is heel druk verlopen, want toen ook was met als grootste partij ook. Toen overleed onze derde nog de grote mannen op de achtergrond ook, Karl Siemens. En dan hebben er twee. Stond mevrouw de jongen. En die zag het uh, uh, in de inderdaad aan. En het was een vrouw die. Je uh, hebt ook wel eens ge ontmoet, gewoon in, in de kunstwereld erg belangrijk was. Die zat er niet zo zitten. Die voor Die viel dus weg. Nou, het het in totaal het zijn al, al die leden tot tien. Behalve ik dan. Zijn allemaal verdwenen. En uh, nou ja, er is een genoeg geweest. Ik zou, het is een slechte periode van mijn leven geweest. Dat het zo'n sfeer was dat iedereen maar wegliep Dat En dan, ja, het, was, het, was niet, het was geen lolletje. En als je nu naar de, uh, naar de partij kijkt? Ja, nou ja, goed. Het gaat uh, het is uh, lekker enthousiast, dacht ik. Het is, ja, het is nu allemaal via de computer. Ik moet volgen. Hè? Of uh, dus daar ben ik niet zo sterk in. Dus dan ben ik een half uur aan het prutsen. <lacht> en dan zeggen we zo... Gaan we eens uit, joh. Maar goed, ik hoor wel. En ook via onze vierde club Jari ook deelmaat. Hoorlijk gelukkig alles over de politiek. Ja, nou, we uh, hebben het vorige week ook al met uh, meneer Bichel over de, de club van zes gehad. Uh, het ligt een beetje stil, hè? Ja, de kou, hè. En alles is dicht. Maar dat weer slaat wel op de morgen. Tot we weer, hopelijk... En de strandtijd zullen er ook wel op gaan in dat denk ik. Ja. Dus het eind is een zicht. Is de zicht. Op, ja. op, op alle dingen die u gedaan hebt, hè? van sportraad tot politiek, tot uh, ja. de... is het nu helemaal in rusten? U kijkt nu uh, over de zee uit en doet niets meer? Nee, ja, ik, ben, ja, ik ben dus kijk, gezelligheid gezelligheidsdingen is die ergens plaatsvinden. Kan ik wel heen op mijn schootmobiel. Mm -hmm. Verder ben ik beperkt in mijn dingen. Ik kom niet verder dan, dan halen want het is dus de actiariërs van mijn schootmobiel. Dus uh, autorijden kan ik ook niet meer. Dus uh, de we willen, uh, mijn visie is wel redelijk beperkt in, in mogelijkheden. Dus ik, uh, nou, ik vermaak me wel, zeker door die club waar wij samen dit zijn. Dat we zo één keer in de week bij elkaar komen en het zal te doornemen. Dus de politiek wordt niet vergeten in ons. Nee, ik heb ook uh, uit betrouwbare bron dat u ook nog wel uh, naar uh, Bloemendaal gaat. Ik als, als, als er gespeeld wordt. Oh, hockeyclub. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat klopt, ja, ja, ja, ja. We hebben ook miljardische wedstrijden, de ene helft, de hockey, de andere helft, de voetballer. Ja, dat bestaat al sinds 1904. Dus zeg maar 100, 117 jaar. Ja, die, die traditie is dit jaar natuurlijk niet doorgegaan. Nee, ook, nee, nee, nee, nee, nee. Het was voor de tweede keer af in, in, in, in al die jaren. En uiteraard de oorlogsjaren was het ook... Uh, ja, ja, dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk uh, wat meer logische dingen. Ja. Meneer Poster, uh, ik wens u nog een hele fijne uh, zaterdag. En uh, als uh, uh, lid van de club hoop ik u snel weer te treffen. Ja, en ik ga ook hartelijk goed wonen bij u zelf, Want dat moest ik speciaal over <laughs> ja. Dat ja, ja. zit te luisteren naar ons. Ja, ja, uh. doet, doet, ik doe hem bij deze zelf wel de groeten terug. En ik hoop uh, uh, dat u uh, nog in een lang gezond leven de Club van Zes kan bijwonen. Heel graag. Heel, heel fijn. Goed zo, Ben. En nog veel succes met de overige uitzending. Nee, nou, we spreken elkaar we gauw weer. Ik hoop het. Dank u wel. Oh, Oké, okay, Robert. Nou Dag.